met het NOS Journaal. Omdat er nog altijd asielzoekers zitten in een hotel in Epe... legt de gemeente niet alleen opvangorganisatie COA... maar ook het Fletcher Hotel een dwangsom op. De asielzoekers moesten eigenlijk zaterdag uit het hotel zijn... maar COA heeft voor hen nog geen plek gevonden. De directeur van het hotel zegt niet te gaan betalen... omdat hij geen partij is in de zaak. De Italianen hebben in een referendum tegen een grondwetswijziging gestemd. Bijna 54 procent was tegen een plan van premier Meloni om de rechterlijke macht te moderniseren. Ze wilden de loopbanen van rechter en aanklagers scheiden. Nu mogen die in hun loopbaan een keer van functie wisselen omdat ze tot dezelfde beroepsgroep horen. Volgens exit polls was zo'n 60 procent van de Italianen komen stemmen, vooral jongeren waren tegen. Premier Meloni zegt de keuze van de Italianen te respecteren. Bij een vliegtuigcrash met een militair toestel in Colombia is een dode gevallen. Dat zegt de president van het land. 77 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. In totaal waren er 125 militairen aan boord van het toestel. Dat stortte kort na het opstijgen neer. De oorzaak van dat ongeluk is nog niet bekend. In Gizek in Friesland wordt de iconische tegeltjesbrus voltooid. De brug is gemaakt van duizenden blauwe tegeltjes met daarop foto's van elf stedentochtrijders. Er is nog plek voor 3000 nieuwe tegeltjes. Maar omdat er maar geen nieuwe toch komt... kunnen oudrijders of hun familieleden zelf een foto aanleveren... om de brug te voltooien, zeggen organisaties. En je komt in aanmerking dat je om Utreden Maar het is niet alleen voor diegenen die zeggen van... we hebben hem rijden. Maar het is ook heel familieleden die graag willen... dat hun heid of een Mem of wie hem ook Utreden had, dat die op deze brug komt. Het weer. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolk. De temperatuur daalt vannacht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 Welkom terug bij het tweede uur van Play It Out Live. En ik ben nog steeds in gesprek met Ronald, Arjan en Stefan van der uit Rotterdam... ...komende vijfkoppige progressieve metalband Subspectral. In het eerste uur leerden we de band kennen... ...hun invloeden en hun EP Y or I or One. In het tweede uur duiken we dieper in hun huidige sound... Met hun, diepste EP, of hun nieuwste EP Drift. Sorry. We gaan het hebben over songwriting, productie en verhalen achter de nummers die we gaan horen. Heren, uh, nogmaals ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond. Hebben jullie het naar jullie zin? Nou, zeker. 100%. Ja, ja. Nou, tof. Ja, hartstikke tof. Uh, ja, horen, oh, Super, leuk weer. Uh, we trapten het uh, tweede uur uh, af met Hubris. Uh, als ik het goed... nee, Waarom wil die knop niet uit? Ja. Uh, uh, de eerste track van deze nieuwe EP... Uh, dat op 17 september vorig jaar uit is gekomen. Uh, waar gaat het nummer inhoudelijk over? En uh, Zit er een bepaald thema of verhaal achter? Ja, dit ging wel over oorlog, zeg maar. Want ja, uh, ja toen we het uh, schreven, denk ik... Ja, onze zanger is er niet bij. Die zat altijd verantwoordelijk ja. voor de teksten, oh, maar die... Uh, uh, uh, die, die, die uh, ja, inv invasie, et cetera. Dat is een beetje ook wel het hele thema denk van die hele, niet zozeer oorlog, maar van drift. Hè? Dat ja. een beetje wegdrijven van, uh, ja, van je oorsprong of dat anderen daar binnenkomen, zeg maar. Hè? Dat mm -hmm. is een beetje, was een beetje de thematiek inderdaad. Oké. Okay. Ja. En uh, de track klinkt uh, vrij zwaar en ritmisch. Was dat een bewuste keuze om die uh, nieuwe richting in te zetten? Uh, ja, die ritmisch. Nou, ik denk dat... De, de, de, de, we schreven het intro-riff, schreven Arjan en ik samen. Hè? Dus, uh, en toen... Het ja, was eigenlijk het laatste nummer... wat we voor de EP schreven. Okay. En wat miste gewoon nog... was zo'n lekker... zo'n ja. lekker gewoon... knallen. Zo'n ja, lekker zo, zo zo ritmisch riff. Gewoon niet te veel nootjes. Gewoon één nootje en dan een lekker staccato. Ja. Die miste eigenlijk gewoon nog. Dus wat Arjan zoiets had, we moeten een lekker... Toen hadden we zoiets van, nou, can do... Uh, <laughs> ja, gaan we doen. Ja, <laughs> ja. Gaan, gaan we doen en... Uh, ja, en daarvan is het eigenlijk best nog wel, want we hadden op een gegeven moment een tussenstuk erin zitten, wat heel gaaf was. Ja. Alleen dat kregen we, in theorie was het heel gaaf, maar we kregen dat gewoon als band, zijnde niet ja. lekker. En toen op een gegeven moment had ik zoiets nou Kill Your Darlings. Dus toen hebben we het hele midden-chunk eruit gegooid. En toen hebben we er eigenlijk ja, het middenstuk waar nu de solo zit en waar die naar het stille stuk gaat, uh, tussengebouwd. Ja. En dat was toen de trek, hè? En dat werkte eigenlijk onder wel. Uh, toen hadden we allemaal zoiets van: hé, hey, nou is die. Nou is die goed. Ja, dit is hem. Er zijn ja. er ook uh, specifie, uh, specifieke details... Uh, waar jullie als band trots zijn op deze track. Goh, ik vind het heel persoonlijk... wat ik heel cool vind... als die... Uh, de, de transitie... Mm -hmm. uh, gitaarsolo, dan gaan we naar het trommelstuk... Yeah. en dan valt hij eigenlijk even stil. En hoe hij daar weer oppakt... naar het laatste reframe, toe... vind ik heel fijn gelukt, zeg maar. Ja, ja, ja en ik vind het, het intro... Punt, of het, het, het, het, het intro-ritme, zeg maar... Ja, dat... Ja. Dat ben ik wel echt. Dat, dat ben dus ja, wel ik wel echt. Ja, dat, ja, ja, dat, uh, ja. Je merkt het ook gewoon als je dat lijst speelt. Als je er lekker in zit, dan, ja, dan klapt dat gewoon voor je gevoel. En dan uh, ja, gewoon dat genieten. Ja, ja, Vind ik wel. En het publiek reageert dan ook. Uh, ja, ja, die, ja? die, die wil toch af en toe wel eventjes gewoon zijn hoofd bewegen en zo inderdaad. Ja, ja dat gaat dan automatisch. Hè, <laughs> ja, maar dat ja. staat er gewoon aan. Dan gaat het hoofdje zo. Geeft een goed gevoel, denk ik. Als het publiek zo lekker zit meedijnen op de muziek. Ja, en wat ik ook hele leuke. Als je uit het eerste refrein komt, zeg maar, dan komt mm -hmm. de, de, de, de, de 9-8 over 4-4-de groefje heen. Die komt dan weer terug, zeg maar, met alleen bas en zo'n hoog gitaartje. Ja, en dat werkt, vind ik, dynamisch, werkt dat ook heel goed. Uh, of zo. Ze dat, dat, dus proberen daar steeds meer ook mee te werken. Om dan ja. Ja, soms ook maar even wat weg te laten. Weet je wel, Want, natuurlijk ja. ben ik altijd van uh, een uh, maatvrouw, maar die effe mij. Uh, te veel van alles. En te daar hou ik wel van. Te veel van alles, weet je wel. Maar soms moet je even alles wat minder. Ja, precies. Less is more. Soms wel, ja. Wat betreft jullie... Sorry, ik nog wat zeggen? Oh, oké. Wat betreft jullie nieuwe EP... klinkt deze natuurlijk zwaarder en groovier dan de voorganger Y. Of One. Was dat een bewuste richting? Ik denk dat dat gewoon echt wel een beetje zo gegroeid is. Het was niet echt... Tenminste, ik kan me niet herinneren dat we echt hebben gezegd... we gaan hele andere keuzes maken als nee. we voorheen hebben gemaakt. Zo, Alleen, uh, wat, ja. wat wel, voor mij in ieder geval... maar ik weet niet of we daar echt zo specifiek over gehad... wel een bewustere keuze was om wat compacter te schrijven, zeg maar. Ja. Dus dit is ook het enigste nummer op het album wat een intro heeft. Mm -hmm. wat een, de rest is gewoon... Uh, knallen. Knallen. Ja, en dat was, wel, dat was wel een bewuste keuze, zeg maar. Om gewoon, ja, laten we die... Die, die intro's... Gewoon, uh, gewoon hoppakee. Uh, recht door, recht ja. ja, en dan ook gewoon de... de uh, minder toetsen ook, zeg maar, hè? want we hebben eigenlijk geen toetsenisten. Ik doe dat dan thuis bouwen en uh, live doen we dat met, met, met, met samples. Maar ook dat dat minder hebben, zijn een een gitarenband. Dus ook mm -hmm. meer die, die, die, die gitaren naar de voorgrond trekken, hè? steeds minder. Ja. ja, die sound gewoon wat, ja, wat vetter te maken ook. Ja, uh, ja. En dat is ook uh, wat het uh, verschil maakt ten opzichte van de debute, uh, EP. Of is er ook iets anders? Wat, uh, ja, en ik denk, uh, ik, ik denk dat de tracks eigenlijk wel, ze zijn wat coherenter, zeg maar. Ze zijn wat, wat, uh, voor mij in ieder geval, ik weet niet hoe dat de luisteraar dat envaart, <laughs> natuurlijk een hele, ja. envaart, hè. Dus dat, uh -huh. Maar ik, ik vind ze zelf wat coherenter. Ze zijn, ze zijn vaak uh, compacter, uh, sterkere riffs vind ik zelf wel. Hè. Uh, uh -huh. uh, ook soms, soms, soms wat technischer, maar, maar toch wel meer, meer groove, meer, meer, meer, meer body erin, zeg maar. Uh, dus ja. Gewoon, gewoon een stukje volwassener, ja. denk ik. Ja, dat uh, hoor je zeker in terug, ja. En uh, ja, je zei al dit eerst uur... En jullie werken uh, vooral samen, neem ik aan, als zijnde Of ook wel eens individueel dat jullie... Qua, je bedoelt qua songwriting? Ja, en qua, qua writing en dergelijke. <laughs> dat is de machine, uh, hoor. <laughs> nee. uh, ik doe het heel veel de, uh, de, de, de songwriting, zeg maar. En dan uh -huh. maak ik meestal... als uh, zit ik thuis een beetje te klootzakken... dan maak ik riffjes... Uh -huh. En die gooi ik dan op, uh, op de mp van. Die gooi ik op de Whatsapp. Mm -hmm. En dan gaan mensen dan uh, commentaar opleveren. en verbouwen we dat meer. Ja. En dat doe ik wel vaak met, met Arjan voor een stukje arrangeren. Uh, Steve voor de drumtracks. Dus vaak een soort basis. En daar werken we dan van als band weer, uh, ja. weer verder. Ja precies. Daar werken we weer verder uit. En, ja. en hoe belangrijk is het experimenteren voor jullie in uh, de muziek? Experimenteren? Ja, ja. experimenteren jullie veel? Ik experimenteer of? heel veel, maar vooral thuis zeg maar. Dat je heel erg ja. zit... Uh, dat is voor mij altijd, um, iemand zei een tijdje terug, uh, schrijven voor de prullenbak. Vond ik wel mooi. Ja, ja. Gewoon heel veel dingetjes proberen en dan weggooien. Ja. Ja, gewoon, gewoon gewoon minimaal twee riffs, uh, twee riffs of twee stukjes of twee schema's per week of zo. En dan gewoon hoppakee, weer weg. Uh. Kijken we op, oh hé, hey, uh, dit, uh, dit werkt wel. En ook gewoon niet al te moeilijk over doen, weet nee. je wel. Het, het Master of Puppets beste riff even ga je toch niet schrijven, weet nee. je wel. Dat, dat bestaat toch niet nee. überhaupt, weet je wel. Dat is gewoon... Gewoon, gewoon, gewoon experimenteren aan. Ah, en op een gegeven moment denk ik... Hey, dit, dit, dit is lekker, dit is niet lekker. En ik, ik zit er ook wel eens samen met Arjan. Ik weet... we sloot af met Inequality in het eerste uur. En dat mm -hmm. was dan. Vind, vind ik vind al leuke dingen qua samenwerking. Dan had ik dat is nu het riff. Maar eerst was dat een veel moeilijker riff. En toen had Arjan zoiets met zijn gitaar... maar waarom doen we niet gewoon... nou wat ik er net zei En dat ja. is fucking vet. En dan dacht ik, ja dat is fucking vet. Weet je wel Dan klapt hij die, die net harder. En dat is ook wel leuk... als je zo'n zo samenwerking een beetje ja, hebt. Zie. Weet je wel. Ja. Iedereen een, andere, een andere manier van experimenteren is eigenlijk ook gewoon uh, uh, het schrijven, zeg maar, mm -hmm. van dingen die je nog niet kunt spelen. Dus ja, dat okay. is voor mij heel erg. Ja. Ik weet niet of je, <laughs> <laughs> dat weet je niet, maar de beginnummers, ja, dat, dat schrijft, uh, Ronald schrijft dan de uh, zwikke uh, Drumtrek als, als voorbeeld. Ja. Oké. Okay. Gozer, ik heb maar twee armen. Ja. Ja. Dus, ik ben geen octopus. Nee. Nee. Is zo weet niet zo ik... of je weet hoe snel ik ben, maar ja. hoe snel? Nee, dat is het niet. Dus dat is ook bij mij, maar geld is... bij elkaar gelegd voor een kaartje naar Chernobyl, maar toen wilde die niet. Ja. Dus, maar Dat is wel, ja, dat is wel uh, ja, dingen die je nog niet kan spelen, zeg maar. Ja. Maar dan dus uiteindelijk is dat wel... Ja, wel heerlijk als het dan uiteindelijk wel lukt. Uiteindelijk lukt, ja. Dat is ook wel waarvoor... Weet beetje jezelf pushen. Ja, dat is wel belangrijk. Uitdagingen. Maar dat is toch interessant voor mezelf ook, zeg maar. Sowieso. Als ik alleen de hele tijd boemchak, boemboemchak aan het spelen ben... dan denk ik op een gegeven moment... ja, dan gaat het niet meer goed. Dan ga ik bij mijn gedachten ergens anders. Dan ben ik niet meer met de muziek bezig. Je moet je wel kunnen uitdagen. Dat is wel belangrijk, ook als nummer zijn. Er zijn ook nummers die compleet anders begonnen zijn... dan dat ze zijn geëindigd. Op dp... Uh, ja zeker ik, uh, uh, het laatste nummer wat hierop staat dat heeft sowieso de meeste discussie denk ik opgeleverd maar dat was ook ooit begonnen als een poging om iets in majeur te schrijven dus mm -hmm. dat is een beetje wat wat, wat, wat vrolijkere toonladder okay. dat heb ik op een gegeven moment uh. <laughs> malvers gelaten want dat was een kansloze experiment. dat was een kansloze missie hij <laughs> ja. uh, zit toch ergens ergens halverwege hij valt ergens stil en dan is die uh, dan, uh, dan is die heel erg majeurie dus voor ja. de voor de muziekmensen die eventueel luisteren let daarop ja. uh, dus die, die is echt wel anders begonnen. En ik denk een hele hoop dingen. Hè? Ik had die uh, Drift, uh, derde nummer van de EP. Er zat een, uh, uh, een couplet in. En ik, had zitten, ik, ik dacht, fuck, dit is uh, super vet couplet. En ik, uh, ik ging slapen. Ik ging uh, de, de volgende dag terugluisteren. En ik denk ik hmm, hmm. ken dit ergens van. Ja, eerder gehoord. En toen dacht ik een dag later, Cogera. Ja. <laughs> Gejat, ja. ja, gejat. Ja, gejat. Dus, dus wat had ik gedaan? Ik had het patroontje een beetje verschoven. Ik denk zo, niet meer gejat, meer. Ja, ja, ja, dat werkte toch niet helemaal. Nee. En toen hebben we het uiteindelijk helemaal verbouwd naar wat het nu is, weet je wel. Ja. Dus, ja, ge... Zeker, ik denk dat dat wel iets is waar we redelijk goed in zijn op een gegeven moment geworden. Dat als het Goor niet werkt... Laten, ja. Ja, dan weg. We kunnen best nog wel eens een keertje dat je de, de, de, de rechter voor gaat zetten. Ja, nee, maar op het moment dat je dan aan het eind van de avond de conclusie trekt dat het niet lukt, dan wordt zeker Ronald op een gegeven moment ook heel makkelijk. Dan gaat hij gewoon de muis pakken en dan zegt hij: Nou, dit is een stuk dat pleurdert. Dus, ja, ja, dus dat gaan we niet meer doen. Dan, nee, gewoon op, opslaan. Nee. Ja. Ja. ja, precies. Ja, ja je moet dat. Ik denk als je dat. Op een gegeven moment weet je wel of een. Vroeger dacht ik altijd: Dit is echt een goed idee, want dit moeten we iets mee doen. Maar op een gegeven moment: van Ja, tonika, er zijn zoveel goede ideeën. Dus ja. door naar de volgende, ja, hoppakee. Ja. Ja, dan, ja, daar zijn we op, de... op zich allemaal best wel goed in, denk ik. Ja, gewoon, gewoon zo van: Oh, oké, okay, sorry, dit werkt niet ja, dan, uh, dan, ja, dan de volgende. Ja, precies. Want of net wat anders, net als de opnames zeg maar, uh, met, uh, met, uh, met uh, Drift. Ja, dat ze ook een stuk op een gegeven moment uh, zegt Quentijn zei van ja. Misschien moet je het stuk gewoon even anders doen of gewoon niet doen. Nee. Oké. Okay. Okay. Nou, Kijken of dat werkt. Of dat en, ja, ja. Ja. Nou, dat uh, resultaat uh, ga je dadelijk al horen. Dus yes. al, uh... Die gaan we zo als derde horen inderdaad. Uh, nou ja, naast de muziek uh, zelf speelt bij veel bands natuurlijk ook de visuele kant van uh, ja, de band zelf een uh, steeds grotere rol. Denk aan de artwork, albumcoffers en de uitstraling van een band. Hoe belangrijk is de, het visuele aspect voor jullie als band? Heel belangrijk, want daar zijn we ja. het slechtst in, denk ik. Ja? <laughs> ja. Dat geven jullie uit handen ook. Ja ja, ja weet je, je begint op een gegeven moment een keertje met een. Uh, ik, ik, ik fotografeer en, en, en film nog wel eens wat voor de hobby. op een extreem laag amateuristisch pitje. Mm -hmm. uh, maar goed, dan, dan heb je wat spullen. Dan denk je van: oh ja, Als ze uitbrengen? Ja, dan moet je misschien eens aan de Instagram-pagina beginnen. En ja, dan moet je misschien eens een paar foto's maken die we in het bentoesje kunnen plakken. En dat, ja. dat, dat, dat begint dan gewoon met een heel kneuterig zelfportretje. Weet je wel, camera op de zelfontspanner <laughs> op, een, op een stokje en gaan... Ja. En, Onder een brug, want dat is vet met een... ja, Ja, met... ja, <laughs> ja dat, is, dat is vet. En dan, uh, dan uh, schieten we hem een beetje van die schrale kleuren. dat het net een beetje industrieel lijkt en zo. Ja, super gaaf. Ja. ja, en dan op een gegeven moment. Uh, dan, uh, uh, zeg je van. Nou, uh, ja, dan moet je toch iets meer aan promotie gaan doen. Dus laten we dan een videoclipje opnemen. En dan, uh, nou, dan, dan bel je iemand. en die weet nog wel een loods ergens. en dan ga je ergens in een loods. met een zwarte gordijn. En ga je dan een, een eerste videoclipje opnemen. Ja, um, ja onderaan de streep. Je komt gewoon continu tot de conclusie... je kan het eigenlijk ja. niet zelf. Ja, ja. Moeilijk. Ja, ja en ik dacht, ik dacht vroeger altijd... weet je wel, als je gewoon goede muziek maakt... dan, dan, ja, dan ben je goed, weet ja. je wel. Want dan komt het allemaal goed. Het gaat maar allemaal je... vanzelf, zeg maar. Ja, je er maar... Die... niet zoveel aan te doen. Maar tegenwoordig ja. is het natuurlijk allemaal social media gericht. Hè. Ja, maar ik denk dat dat misschien altijd wel eens geweest. Weet je wel... Het, het... Het, het is maar een heel klein... Het is randvoorwaardelijk, zeg maar, ja. dat je dat goede muziek hebt. Maar daarbij komt een, een image, een, een look, een ja. scene. Een, een ja, komt wie bij, ben je? Welk verhaal verkoop je? Weet je wel? Wat is ja. je, weet je? Dus uh, het is superbelangrijk. Ja, uh, heel dus, veel bij, je bij kijken. Er komt heel veel. Ook, ook hoe ja. je jezelf profileert, hoe je jezelf presenteert. Uh, ja. en, en dat zijn wij ook, hè. Daar, daar zit... Wat mij betreft voor ons gewoon wel echt, echt nog, ook nog heel veel groeimogelijkheid, zeg maar. Waar we ook wel mee bezig zijn. Weet je wel, oké, okay, ja. hoe kunnen we beter.. Uh... Ik, heb zelf een, ik ben geen social media fan, helemaal niet zelfs. Nee. Maar je hebt het wel keihard nodig, weet je ja, wel. Op, hoe vervelend het ook is. Ja. Ja, het, het, het, uh, Instagram en uh, Ja, allemaal facebook, dat soort dingen. Ja, ja. Die zijn uh, belangrijk tegenwoordig. Ja. Instagram is zelfs nog belangrijker dan facebook merk ik Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Er ja. wordt echt veel meer naar geluisterd en gekeken. Ja. Ja. Uh, en wie is uh, verantwoordelijk uh, voor uh, jullie artwork van de releases? Uh, doen jullie dat zelf of werken jullie met een artiest? Uh, Nick. Wildwind... Oh, nou ben ik even het achternaam. Ik uh, ja, ja, hij, uh, hij doet, een, uh, hij doet wel, wel, wel meer. Hij speelt ook in een toffe band. Ik ga dan, als we zo weer een nummer draaien, zoek ik het even snel op. Voor de ja, best. goed. Maar we wouden graag, weet je wel, we hebben deze EP helemaal echt uh, opgenomen in de studio. Met, mm -hmm. met, met, uh, met buizen-ems, met een echt drumstel. Uh, weet je wel, ik wou ook graag gewoon artwork. Dus die, die, die voorkant is ook gewoon getekend. Weet Kijk, je wel, ja. echt uh, ja, vind ik gaaf. En ook ja, gewoon door iemand die er, die er ook voor. Uh, ja, ja, die dat ook kan, weet je wel. Echt ja. dat je... Je moet een beetje alles om je heen... en weet je wel, wat in de kunst zit... een beetje supporten. weet je. Dat doe je ook een beetje ja. met elkaar. Dus, dus, ja. hè, dus, dus ook iemand uit Nederland, weet je wel. Dat soort dingen. Dat ja, maakt het ook tof. Sommige mensen kiezen ook weer voor iemand in het buitenland, inderdaad. Ja, ja, ja dan ga je, je ja, kan uh, natuurlijk shoppen op... hoe heet dat nou, joh. Ja, je, je, je hebt, hebt zo'n zo platform. Als je er 80 dollar ja. tegenaan knikken... het gaat ja. iemand voor jou echt één briljante... AI-en. ai uh, ja. ja, en deze is gewoon, uh, gewoon getekend op een ja. tablet. Dat is ja. echt gewoon super vet. Ja, ja. Super relaxed gast ook. het ja. is ja. ja, dus, dus hartstikke... straks flink reclame voor maken. Ja. ja, zeker doen. Ja. En de eerste EP, heeft hij dat ook gedaan? Nee, nee, nee. dat was nee. Stefan. Ja, dat was Oh, het. dat heb jij. <laughs> oh, oké. Okay. Kun ja. voor jou. Ja. ja, een ja. beetje, beetje hoppie inderdaad in, in Photoshop. En dan uh, oh, ja, een laagje, een laagje. Burn dit, burn dat. Oh, oh. Nou ja. Oh, ja, nou ja. Nou, nou. Het werkt. Ja, ja. Het werkt, ja. Zeker. En hoe kwam je op het idee voor de, de albumcover? Uh, uh, samenraapsel van verschillende dingen was het eigenlijk. Ja. Um, uiteindelijk was het gewoon een beetje... volgens mij een lollig moment. Dat ja. we dachten van... ja, ik heb dit. Oh, dat is eigenlijk wel vet. Ja, dat is dat. Nou, weet je wat? We gooien het dat gewoon op elkaar. Op elkaar, ja. Burn. <laughs> en toen kwam dit echt ontzettend kleurrijke uh, ja. uh, resultatenreis. En toen was zo... oh ja. Oh, maar het is eigenlijk... Het was wel een grapje, maar dat is eigenlijk op zich ook Best wel, wel cool geworden. Cool ja. Ja. ja, zeker weten. Dus uh, ja, zo eigenlijk. Alright. En uh, zit er een link tussen het artwork en de thematiek van jullie muziek? Uh, bijvoorbeeld uh, bij Drift in dit geval? Ja, bij Drift wel. Hè. Dat was echt wel een, uh, ja, een beetje zinkend dat iets komt, in, ja. een, uh, in, een, in een soort, soort zee. Hè. Dat zie je ook een beetje in onze. We hebben ook uh, onze band die we die deden fotoshooten, uh, water, ja. wegdrijvend. Hè. Dus ja. dat was wel de thematiek. Uh, ja. Dat uh, terugkeerde inderdaad. Ja. ja. En, uh, en wat willen jullie dat de mensen voelen uh, of zien als ze jullie, uh, jullie artwork bekijken? Pure ellende. <lacht> <lacht> Melancholie. Ik denk dat, dat wel, uh, wel, een, uh, ja, ik denk dat dat wel een beetje, beetje een, uh, ja, ik denk dat dat wel uh, een beetje dat, uh, dat dat treft. Dat treft. Oké. Okay. En, en hoe ontstaat zo'n ander artwork? Begint dat vanuit muziek, of teksten, of juist een los concept? We begonnen wel een beetje met een concept. We hadden op een ja. gegeven moment die track A Drift. En we, we hadden eigenlijk eerst allemaal verschillende namen. Maar toen dachten we het zo mooi als we alle, alle tracks echt een, een, korte, een korte, korte, titel geven. korte titel geven. En, en, en dan wat, wat, wat is een beetje wat het ook, ook bindt. Toen dachten we, ja, de driften. En dan dachten we, ja, een schip dat drift op zee, weet je wel. Dus dat komt echt vanuit de, kwam wel echt vanuit de thematiek. En niet, niet zozeer vanuit een beeld. En daar hebben we een beeld dan weer bijgemaakt, zeg ja, maar. Precies. Okay. Ja, precies. Ja, dat is dan een beetje... Een beetje zoeken vaak. Het is mm -hmm. voor ons ook wel om, om in zulke uh, thematiek te denken. Ik vind dat wel... We hebben dat hier eigenlijk in de gaande weg het album gemaakt. We zijn mm -hmm. momenteel hard bezig met het schrijven voor een opvolger. Hè, wat dan een full length moet worden daar. Ja. Die schrijven we echt vanuit thematiek. Hè. Dus dan hebben we een, een, een, een, een verhaallijn ook van tevoren bedacht. zeg ja. maar Met een, een concept. zeg maar. ja. uh, En dat, ik vind dat zelf wel heel fijn werken. Dat maakt het ook wel coherent. Uh, het geheel. Ja, precies. Daarover straks meer uiteraard. Het einde is een beetje. Uh, ja, hoe belangrijk is een sterke visuele, tijd, visuele identiteit in de huidige metal scene voor u? Ja, denk... ja, voor ons of voor iedereen? Voor iedereen. Want Ik denk dat we dat voor net jullie. een beetje aangestipt hebben. Ja, ja, um, voor iedereen. Ja, je, ik, ik ken een aantal uh, vrienden van mij die zitten in bands. En die zijn nog slechter dan wij in social media. Ja. En dat betekent dus dat zij eigenlijk... Uh, uh, neem Koerp Zatus bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat waren onze uh, uh, buurtjes heel ja. lang in uh, uh, uh, oefenruimte technisch gezien. Mm -hmm. ja, die zeggen zelf ook: ja, die hebben gewoon allemaal niks met social media. Die doen er helemaal geen rol mee. Ze ja. het, het, het zijn eigenlijk een paar wereldgasten. Het is een knijt de goede band, maar ze komen nergens. Nee. nee dat is heel... ja, en ik denk ook dat dat, dat zo'n zo mensen scrollen en. Ze moeten ze scrollen en ze moeten een beeld zijn wat ze pakt. Weet ja, je wel? Dat is stoppen het, met dat scrollen. Is het, ja, ja. Maar je, je moet ook moet nog eigenlijk precies weten. Weet je, als wij bijvoorbeeld uh, in het verleden wel eens filmpjes posten, mm -hmm. uh, dan, dan zaten we heel erg. Weet je, dat eerste album hebben we. Uh, vooral ik dan, ik had Final Cut Pro ontdekt en Motion van Apple. Mm -hmm. Dus toen zei ik oh Vet, wat we kunnen doen, is dat we onze nummers. en daar maken we dan een beetje een, een animatie van en dan met dingetjes die bewegen op de muziek. En dat was hartstikke leuk. En dan zit je 4,5 uur te renderen op je Mac uit 2015. Ja. En dan ben je helemaal trots. Maar niemand kijkt ernaar. Nee. Waarom? Omdat we er helemaal niet over nagedacht hebben... dat die hoek van het nummer... die moet binnen 5 seconden in beeld zijn geweest. Anders ja. klikken mensen door. Ja, dus er is echt weken aan videobewerkingswerk... Ah. Ja. En, uh, uiteindelijk... het, het staat allemaal op internet, maar er ja. wordt gewoon simpelweg niet naar gekeken, nee. omdat je over dat soort dingen niet nadenkt. Dus nee. buitenom het feit dat je goede muziek moet hebben, dat je moet weten, ja. hoe zet je dat visueel neer, moet je er ook nog eens de combinatie weten te maken, wanneer ja. blijft het visuele en het uh, uh, Geluid trekken. Wat voor mij wel een trigger was. De zanger van de band Proxima Flare, Amsterdamse band, vette band, moet iedereen checken. Gelijk even reclame maken. Ja, natuurlijk. zat ik mee te appen en die zegt van ja, je moet gewoon korte beelden. En die had gewoon op internet, heb je van die stokfilmpjes. Ze stuurde mij een filmpje van iemand die liep met een kaas en die blies de kaas uit. Ze zegt gewoon hoppakee. Als mensen kaas uitblazen, de breakdown erin. Ja. En uh, iedereen kijkt. Ja, ja. Nou, inderdaad, uh, 30 seconden filmpje gemaakt. Opbouw, kaas uit, bam, breakdown. Knopje, luister nu. Ja, heel vaak op het knopje gedrukt. Weet ja. je wel, Ja, van die dingen, weet ja. je wel. En daar moet je gewoon dan moet je er echt, wat mensen, opkomen. Ja. ja, mensen stoppen met scrollen als ze dat beeld zien. Het is een ja. beetje mystisch, een de beetje. Uh, een ja. concentratie van de ja. mensen tegenwoordig. Ja, en dat is hè, Dat merk je, ja. Ja, want en er is ook gewoon zoveel. Ja, is zoveel. Het ben overweldigend met uh, allemaal uh, beelden. Ja, dus je moet er echt uitspringen, ja, zeg maar. dat ja. is het inderdaad. En ik... ik heb timing en visualiteit uh, en, uh. Ja. En, en zijn... ik vind het lastig. Ik ben een albumluisteraar, weet je ja, wel. Ja. Ik koop ze geesten, weet je. Ik luister nu voor de Dat is niet mijn ding, maar ik kijk ook nu heel veel videoclipjes tegenwoordig meer. Nee, dus ja, vroeger wel, maar ja, niet meer zo. Ja. Gewoon meer van het luisteren. Ja ja, ja, ja, Maar ja, het is dat. Toch van deze tijd jammer genoeg. En zijn er bands of artiesten waarvan jullie de visuals juist inspirerend vinden? Oh ja, ik vind, een uh, fantastische visuals bij een, uh, bij een goede plaats vind ik wel heel. Uh, heel uh, uh, wat ik even aan moet denken, between the bird and me, tijdens de Colors periode hebben ze fantastische dingen ook met animaties gedaan en zo. Ja. Dat vond ik, vond ik heel gaaf. Uh, ja, de eerste effect al een periode dat ze van die uh, Doha-achtige stijl, uh, uh, collage-achtige dingen heeft. Vond ik ook heel gaaf. was heel, uh, heel sterk. Beelden, sterke beelden, beelden die pakken, weet je ja, wel. En, dan, uh, en jullie? Ja, ik heb het echt een stuk minder. Ja? Als je ook kijkt wat ik bijvoorbeeld uh, volg op Instagram... zijn voornamelijk gewoon niet de bands... maar de drummers van die bands. De drummers, ja. De bands, ja. <laughs> dat is echt heel stom. Maar, ja. maar, ja. maar ik, ik, ik word dan altijd wel gegrepen... door um, de foto's uh, of filmpjes die ze maken... tijdens uh, live optredens. Mm -hmm. En dat vind ik wel... dat ik van, oh, ja, dit is wel echt vet. Dat is meer jou, jouw... Echte ja, ja, ja. live registraties. En jouw jou, uh, Arjan. Ja, ik... Uh, ik uh, als je het echt hebt... Ik vind het gewoon, gewoon een, een, een toffe videoclip. Mm -hmm. Het liefst waar je de mensen gewoon zelf ziet. Wat, wat visueel interessant is. Maar mm -hmm. ook, er mag voor mij wel een graantje humor in zitten. Dus ik vind eigenlijk alles wat Archspire op internet zit... Daar moet ik vreselijk om lachen. Wat hebben zij dan precies in de videoclipjes verwerkt? Wat doen ze daar? Ja, uh, uh, ze hebben toen dat... Uh, hoe heet dat nummer ook weer? Uh, Drone Corps Aviator. Dronkors, <laughs> aviator. ja en, en nou, ja, op een gegeven moment dan, dan alles dat knalt uit elkaar en uh, uh, ja gewoon, gewoon heel droog, heel flauw. Maar, maar ja. zij zijn wel een voorbeeld van een band die dat enorm goed onder de knie hebt. Ja. Altijd de drummer, uh, uh, de zanger in de zijk nemen, altijd weet je wel, hebben dat heel consistent, heel consistent. Tijdje geleden dat doorgevoerd. En, en ik, ik weet niet meer helemaal het fijne ervan, maar er was een band en er zat een, een gast in en die was nogal irritant, dus die hadden ze vervolgens wel bij een <laughs> Pompstation hebben ze die de bus uitgetrapt en ja. daar laten staan. Ziet u al. <laughs> en ja. oh, dat is wel een leuke ding zo. Daar gaan zij dan wil. vervolgens, gaan ze daarop in, want dan zetten ze zo'n statement online over, ja. over die zanger. Ja, dat ze, dat ze gehoopt hadden dat idee te hebben, maar ze hebben, dat, ze hebben dat gewoon, weet je wel, ze hebben op een gegeven moment de stilo's. oké, okay, het moet super snel, het moet super technisch, het moet grappig, het moet, en ze hebben dat heel goed doorgevoerd. Ja. En dat ja, dus je dus wat ga je dan doen? Dan ga je een nieuwe plaat aankondigen. En wie laat je dat dan doen? Gewoon drie van de moeders van de bandleden. Ja, weet je, weet je gewoon wel. die 70-jarige ja. vrouwen die dan nog even stay tech aan het eind zeggen. Dus <laughs> ik denk, ja, de mensen weten helemaal niet waar het over gaat. Ja, dat vind Fijn. ik super tof. Dat is leuk <laughs> inderdaad, ja. All right, dank jullie wel. Tijd voor weer een beetje muziek. We gaan verder met de volgende track op DP, Radiant, als ik het goed uitspreek check. Ja, alright. Een nummer waarin Melodie en Kracht mooi samenkomen. Radiance verscheen als eerste single voor Drift. En klinkt een stukje melodischer. Was dat bewust geplaatst als tegenhanger van de zwaardere tracks? Uh, ja, ik denk dat we zoiets hadden van oké, okay, hij klapt er lekker in. Hij begint gewoon gelijk. Dat werkt dat goed met de single gelijk dik riff. Ja. ja. We vonden het lekker plaatje, dus we denken nou, we gooien die erin. Uh, ja, maar ja. En wat betekent de titel Radiance voor jullie? Uh, hij heette eerst Through the Sun, denk ja. ik. En hij moest toen uh, korter, omdat we graag één titel... Is text, uh, <laughs> hè, dus hebben, het is een korte tekst. Het werd radiance in het kader van straling. Het ging richting de zon vertrekken, zeg maar. Mm -hmm. hè. De, en dan niet de zon als naar uh, Hawaii toe, maar echt uh, uh, totdat je verbrandt, zeg maar. Hè. Dus mm -hmm. daar vandaan radiance met straling. Ja, ja. radiance, inderdaad. En is het een nummer dat uh, tijdens het schrijfproces ook veel veranderd is? Of, uh... Deze valt wel mee, denk ik. Ja, de, ja. de, de breakdown hebben we heel veel aangeknutseld, ja. volgens mij. Die is echt wel... Uh... Die is wel een paar keer ja. gewijzigd. Oh, ja. okay. en, maar uh... ook weer niet, daar hebben we ook weer niet heel lang over gedaan. Dat nee. Is wel... nee, maar dit Meest was ook wel... wel... We, jij. Het eerste nummer wat we voor de EP hebben geschreven, deze... Mm -hmm. was het eerste nummer naar uh, na uh, I, zeg maar, of one, of Why. Mm -hmm. <laughs> um, en dat was ook hè, gewoon dikke riff beginnen. Hoppakee, gewoon, uh, uh, je hoort hier ook wel... Uh, voor mij in ieder geval die intro riff wel, wel Nevermore invloeden. Hè. Gewoon uh, hoppakee, grote riff, uh, hoop loopjes zeg maar. Een beetje, beetje Jeff Loomis, de uh, mm -hmm. Minist uh, dingetjes er ook in en zo. Uh, ja, dat. All Dank jullie wel uh, weer voor deze toelichting. We gaan luisteren naar deze eerste single en tweede track van de EP Radiant. En daarna zijn we weer bij jullie terug. Tot zo. Als die knop wil meewerken, nou, volgens mij heeft uh, hij mij het gescheiden. We doen het even almatig. Als hij het doen wil. Nou, hij wil niet meer. Maar geen muziek vandaag. Geen meer. muziek meer? Het is klaar. Hij doet het niet. Ja, nu wel. Yay! Ja. Radiant, hoorde jullie net afkomstig van de tweede en vorig jaar op 17 september verschenen EP Drift. En te gast vanavond zijn drie van de vijf leden van Subspectral, een in Rotterdam, een gevestigde progressieve metalband waar ik mee over dit nieuwe werkje praat en het complete proces hiervan. Hierover gesproken, hoe verliepen de opnames van Drift eigenlijk? Ja, we zijn voor de opnames van Drift naar Studio Independent geweest. Nee, Studio Independent Recordings van uh, Quintijn Verhoef. Oké. Okay. En dat was, uh, ja, was hartstikke tof. Uh, gewoon echt studio. Ja, uh, ja alles... Um, uh, drums opgenomen daar. Uh, Gitaren getrekt. Gewoon met uh, buizenbakken. En uh, speakerkabinetten zeg maar. De vorige was het allemaal uh, digitaal met campers. Ook, ja. ook vet, weet je wel. Uh -huh. Helemaal geen... Maar het was, het was voor mij in ieder geval... En ik denk wel voor allemaal toch een beetje een droom... Om een keer echt in een serieuze studio een keer op te nemen. Dus... Uh, ja, we dachten, we doen dat gewoon. Ja, precies. En dat was vet. Het is ook wel, uh, moet zeggen, het is ook wel spannend, hè? Want ik vind thuis het thuis heel comfortabel... als je gewoon weer, uh, lekker met je, met, je, met je versterker thuis aan het trekken bent. Weet je wel. Dan kan je gewoon uh, eventjes uh, 1 miljoen uh, things doen. Ja. 300 edits. Maar ja, als je in een studio zit... waar nee, tijd geld is. Ja, ja precies. <laughs> dan, moet je ook, ja, ja, dan moet ja, hij ook. Ja, Dat moet hij wel goed. Hè? Ja. En wat hebben jullie geleerd van dit proces? Uh, voorbereiding is alles. Ja. Voorbereiding. Hè? We hadden uh, best wel serieuze pre-processen uh, gedaan. Hè? Mm -hmm. Alleen dan kom je toch nog. Eigenlijk hadden we bijvoorbeeld de, de zang. hadden we toch nog beter voor moeten breiden, weet je wel. En, wat ook wat enorm. en dat vond ik wel weer heel inspirerend. om met iemand anders. die uh, dan eens meeluistert, die dat opneemt. maar die ook af en toe van hé hey, joh, hier moet je gitaar eigenlijk omhoog in plek van naar beneden. Dat is ja. wel lekker. Nee, ik denk wel, ja. oh, dan moet je omhoog doen. Weet je wel, gewoon even een vers paar oren. Ja, precies. Dat is, uh, en dat is ook wel heel... Uh, dat, is, ja, dat is ook leuk. Ja. Ja. Ja. ja, Dan leer je ook weer wat van, inderdaad. En zijn jullie ook anders gaan kijken naar de productie? Uh, ja, ja. Ik vind het enorm fijn om dat uh, ergens neer te leggen. Vroeger deden we dat zelf een beetje. Mm -hmm. Maar het, het, het, het... het is wel fijn. Uh, ja, wat en ik heel ik... vet heb gevonden aan het hele proces... is dat je te maken hebt met iemand... die precies weet waar hij mee bezig is. Ja. ja. En die, die heeft iets in zijn hoofd... Mm -hmm. En die weet wat hij nodig heeft om daar te komen. Ja. Dus waar ik echt momenten heb gehad in de studio... dat ik echt dacht, nee, maar klinkt helemaal nergens naar. Ik, sorry, maar we hebben een soort van dingen aangeleverd... zo moet het klinken. Ja. Ik geloof niet dat we daar gaan komen met wat je nu hebt. Maar hij weet precies van, nee, maar als we ja. straks alles op hebben gebouwd... dan ga ik dit zo doen en dan ga ik dat zo doen... en dan ga ik hier aan een knopje draaien en daar aan een knopje draaien... En uiteindelijk krijg je die eerste mix. En dan zit je zo, oh, ja. Ja, dit was echt precies wat de bedoeling was. Ja, kijk. Ja, ja dat, dat vond ik echt heel erg tof. En, ja. en dat is een beetje waar wij ons bijvoorbeeld... in dat eerste plaatje behoorlijk op hebben vergalopeerd. Daar ja. heb je zoveel ja. met een eindgeluid en een eindproductie in je hoofd opgenomen... Ja dat je hem uiteindelijk niet meer gemixt krijgt. Ja, ja te vette vet, gitaarsound, weet je wel. Maar ja, je, je hebt een kwart drippel getrekt of zo, weet ja. je wel. Dus dat hoeft allemaal niet zo. Nee. Ja. Maar ging het uh, productieproces ook sneller nu uh, in de studio... dan met de eerste EP? Ja, wij zijn niet zo snel, zeg nee. maar. Nee, maar voor ons het... Uh, het uh, uh, uh, ja, we hebben net wat gezegd, we hebben ons verkeken op de zangen toen de tijd. Dat, dat, dat heeft gewoon meer tijd gekost... dan, dan, dan gepland. Ja, ja, gepland. Ja. ja, en dan duurt het. En toen, toen het klaar was, toen hadden we zoiets... oh, met graphics, en hoe gaan we het uitbrengen... et cetera, et cetera. Dus het duurt altijd... Hè. dat is wel voor de volgende dat we zeggen... van oké, okay, dan moeten we ook nog weer... Wat, wat een, een stapje maken, zeg maar. Ja, maar, en wat ik ook... heel leuk vind, is dat het... bijvoorbeeld het gitaargeluid en zo... dat heb allemaal wel een beetje, een beetje karakter, vind ik zelf. Daar ben ik wel heel trots op. Dat je ja. wel het... het, het, het ja. Wel... Ja, het is niet zo'n 13 in een dozign uh, platgedrukt ja. Uh, ja, nee. plaat. Dat, dat is sowieso heel tof. En... Ja. Dat was ook wel een van de eisen die we hadden. Dat was wel wat, wat in de lucht in zit. Ja. ja, precies. Dat ja. het levendig is dat het ook echt gewoon klinkt alsof mensen gewoon spelen. Dat was ook ja. een van de wensen die ik had. Van, joh, voor mij hoef je niet alles gewoon af te kappen. Als er nee, een, klein is... beetje een, een klein beetje schommelingetje zit in het volumeniveau van de, van de snare, dan is het ook goed? Ja, ja dat, het, zolang het maar niet storend is, dan, nee. maar het, het moet niet zo, zo kunstmatig klinken. Nee, dat precies. was wel een, uit, een uitgangspunt wat we wel. wel hadden. Ja. ja, dat is goed gelukt in ieder geval. Uh, we gaan verder met de derde song, uh, Adrift, hè. Een track met uh, meer sfeer en opbouw. Adrift klinkt atmosferischer. Dus. Uh, was dit een andere benadering tijdens het schrijven? Mm. <laughs> uh, ja. Uh, het is eigenlijk de eerste track die ik ooit geschreven heb met een plan vooraf in mijn hoofd. Oké. Okay. Ik, uh, ik had dus gewoon als, als gedachte-experiment dat ik gedaan uh, Dat iemand uh, gewoon is. Uh, Oké, okay, hoe ga ik het nummer opbouwen? Weet je wel, ik ga zo beginnen. Pak mama bam, bam, bam, ik heb een opbouw en dan gaan we het inkleuren. Ja. En toen had ik die, die intro-lift bedacht eigenlijk. Pop op pop in één keer en toen, toen ging het eigenlijk heel snel dat nummer schrijven. Dat is. Ik uh, ging niet zo. Ja, maar ik zeker de. de het intro-stuk vind ik nog steeds. Uh, is een van mijn favoriete stukken. En uh, va va van de EP. Gewoon qua, qua sound, qua, mm -hmm. qua drama, wat erin zit. En ja, het is altijd voor mij bijna magisch als er zoiets gebeurt. Weet je, wel. Je, bent, uh, je bent iets dat schrijf je denkt van: hé, uh, een hey. stuur je dat eens dus op naar Ariane. die komt terug van fucking vet gast En dan denk je: oh ja, ja deze, was, weet je wel, dan, uh, deze was goed. Deze ja. was spot on. Ja. on. Yes. Ja. Uh, Hoe uh, bouwen jullie spanning op in een track als deze? Ja. Halen en laten vieren, denk ik. Hè? Je, je, je, je, je maakt hem groot, je maakt hem heel veel kleiner en, en, en zo. Ik denk dat dat een beetje het. Maar dat is ook wel gekomen, hè? want eerst was dat stuk. Um, ook hier was weer de, de, de breakdown. Dat had ik, het, uh, hadden we een grote drumding, weet je nog? Die, uh, en dat ging ook niet werken. En ja. toen hebben we, weer, hebben we dat weer heel erg versimpeld. En zo, en ja, dan opeens werkt het wel, weet ja. je wel. En dat is ook een beetje, ja, het is toch, er moet dan groeien, ofzo, of zo, als band zijnde. Ja, precies. Ja. ja. Alright. En is het ook een nummer dat live uh, anders voelt dan op de plaat? Speel je deze trouwens live ook? Ja, zeker. Dat ja, ja, ja. ja, vind ik wel een van de leukste om te spelen, ja? zeg maar. Ja, ja. Okay. Gewoon, hoe die erin klapt, gewoon, ja, vind, ik gewoon, vind ik echt lekker. Ja. Is dat een van de openers van de set? Of, uh, die die al nou, we, al, we wisselen nog wel al. eens af. Ja, ja we, we hebben we geen vaste. Uh, Nee, die, het, nog uh, niet echt een vaste okay. setup. Ze zijn nog een beetje aan het uh, spelen. Het, het heeft ook een beetje te maken met hoe lang je mag spelen. Hè? Ja, sommige precies. plekken mag je maar een half uur en dan, dan drie kwartier. Drie kwartier uh, ja, een beetje dit, dus je moet een, uh, beetje, een beetje schipperen. Maar het is wel uh, een van de favorieten, denk ik, uh, ah, okay. om te spelen. Alright. Voor mij in ieder geval. Oké. Okay. Jullie ook? Ja, zeker ja. wel. Ja. Ja, ik denk dat deze. Uh, ergens, omdat die. Zeker voor mijn gitaarpartij is die relatief simpel. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de mix... Uh, dan vind ik deze altijd het, het lastigst om uh, goed neer te zetten. Okay. Want er zit een, een, voor mij tijdens het couplet... zit maar een heel simpel dingetje zit erin. En dat, dat, kon in de mix kon dat heel lekker een beetje laag eronder gelegd worden. En, okay. en ja, dat is natuurlijk live. Is dat, Lastiger, dat is bijna niet erker. te doen. Dus ze nee. hebben echt gitaargeluidjes bijna zonder enige vorm van gain... en in volume een stukje lager... Ja. ja, en dan nog heb ik af en toe wel eens een keer dat ik denk... nou, ik moet een heel klein beetje voorzichtiger pikken... want anders dan zit hij er veel te hard in. Ja, precies. Uh, we gaan hem zo horen, dat contrast tussen zwaar en melodisch... lijkt dus echt een belangrijk onderdeel van jullie sound te zijn. Ach, A Drift draai ik nu van deze heren van Sub Spectral. Daarna zijn we weer bij jullie terug met het laatste blokje vragen... en de laatste track van deze EP. En avond, geniet van A Drift. Oh De laatste keer zijn we weer terug bij jullie. Dat was het Drift van Subspectral, Een track die echt laat horen hoe belangrijk sfeer en opbouwen zijn... binnen jullie muziek. Het voelt bijna alsof je wordt meegenomen in een soort reis... minder recht toe, recht aan, maar juist meer gelaagd en emotioneel geladen. Maar uiteindelijk komt alles natuurlijk samen in één geheel. En dat horen we misschien wel het beste terug in de volgende track, denk ik. Stoic is de afsluiter op de EP. Een track die veel elementen van jullie sound samenbrengt. Stoic voelt ook als een afsluiter. Klopt dat ook qua opbouw van de release? Ja, zeker. Dat was altijd, uh, was altijd de laatste trek. Gewoon met uh, de trommels op het einde en zo. Dat was echt een uh, dan stil. Ja, ja. Dat was ook echt de insteek. En ja. wat betekent de titel Stoic voor jullie? Um, ja, onze zanger is er niet bij. Uh, ook hij uh, had dat het beste kunnen wel eens even in, eens even ja. in. Ja, echt. Uh, nee, even heel kort. Het gaat een beetje over... over, over het, volgens, volgens mij, hè, als ik het goed, goed mag verwoorden... is het een beetje een, een emotionele reis. Hè, van, hé, hey, um, um, moet ik soms een beetje stobisch zijn. Vooral de invloed op je, uh, om je heen. En een beetje ook je eigen ding doen. Uh -huh. Dat is een beetje de... Dat is een beetje in korte lijn. De, ja, ja. Uh, ja. all als je dit uh, zo hoort en ook jullie verhaal erbij... Uh, dan hoor je niet alleen een band die goede nummers schrijft... maar ook een band die echt nadenkt over sound, opbouw en identiteit. En dat brengt me eigenlijk bij het grotere plaatje. Jullie hebben met dus externe mensen gewerkt. Hè? Je zei het al voor de opname en mastering van de EP. Wie waren deze mensen? Uh, Quintijn Verhoef, ja. uh, Studio Independence Records. Uh, het is uh, gemasterd bij Tower Studios. En dan weten die beste man ook alweer. Uh, <laughs> <Oeh>. <laughs> Brands. Uh, in Frankrijk een hele, hele toffe event. Ik heb een hoop yes. gedaan uh, voor Nederlandse mensen. Uh. Dus, uh, ja. okay. En hoe vertaalt deze plaats zich naar de live-shows? Uh, ja, we spelen de meeste van deze nummers live. Uh, uh, we spelen ze dus eigenlijk allemaal live. Alleen als we korter spelen dan drie kwartier spelen, bijvoorbeeld Stoic ik niet. Dan is het nee. toch een wat langere, langere track. Ja. Maar uh, ja, eigenlijk alle nummers zijn heerlijk live. Top. Ja, en uh, ik zou vooral. Uh, Kom naar onze shows toe. Ja, daarover en, uh, gesproken inderdaad. Staan er wel binnenkort optredens gepland. We hebben net een serietje gehad. En we hebben helaas nu alleen maar shows gepland weer na de zomer. Oké. Okay. Dus uh, oktober, november, uh, die kant uit. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar goed, we zijn er hard mee bezig. Uh, dus, uh, oké, okay, dat komt wel. Ja. Tot slot, wat kunnen we in de toekomst van uh, Sub Spectral verwachten? Wordt er inmiddels alweer hard gewerkt aan een opvolger? Zeker, we zijn hard bezig met een nieuw werk. Alright. Dus we zitten op nummer 3,5, uh, denk ik. Zo langzaam maar zeker. Ja. Uh, en we gaan het worden full length. We hebben uh, het conceptje uitgewerkt. Uh, dus uh, die, uh, daar gaan we hard mee bezig. Uh, uh, ja, ja net wat ik zei, We hebben nou net wat een en ander optredens gedaan. We hebben van uh, oefenruimte geswitcht. Dus uh, nu hebben we ook weer alle ruimte om, uh, om eraan te, te werken. Dus dat wordt ja. uh, de uitdaging voor de eerstkomende maanden. Top. Nou, dank jullie wel. Uh, het is duidelijk dat Subspectral dus nog lang niet klaar is... en dat er nog genoeg moois aan zit te komen. Voor nu wil ik jullie onwijs bedanken voor jullie komst naar Zandvoort... en het open gesprek bij Play It Loud. Ik wens jullie natuurlijk heel veel succes... met wat uh, nog gaat komen met de band uh, in de toekomst. En ik blijf jullie uiteraard ook volgen. En uh, wie weet bij uh, een van jullie shows... So. Bedankt, ah, heren. Super. Jij ja, jou, jou, hartstikke bedankt. Ja, bedankt. ja, ja, ik ja, voor ja het heel erg het bedankt. Van yes. yes. Voor de luisteraars, check Sub -Spectral. Zeker als je houdt van moderne progressieve metal... met zoveel kracht als gevoel. We sluiten deze avond en het muzikale gedeelte af met Stoic. Tevens afsluitende trek track van Drift. Dit was weer voor Wat de craft Play It Loud live voor deze maand. Volgende maand ontvang ik weer nieuwe gasten. Dit betreft de nieuwe black metal band Nebelstorm Storm... en de heren van de Nederlandse Trash Sludge en Groove Metal Band verhaanbaarheid. Volgende week kun je weer luisteren naar een nieuwe aflevering... van Ben van Rood's Play It Loud Underground. Bedankt. Tot volgende week. Hoornsap. D-Metal. You're